1 uur. Renate Evers met het NOS-journaal. Diederik Samsom wordt door de PvdA-kiezers en bestuurders... het vaakst genoemd als nieuwe fractievoorzitter. De leden van de PvdA kunnen in de komende weken hun stem uitbrengen... op een van de zittende Tweede Kamerleden... waarna de fractie een voorzitter kiest. Uit een rondgang van nieuwsuren onder provinciale bestuurders van de PvdA... worden Samsom en Frans Timmermans het vaakst genoemd... als opvolger van Job Cohen. Daarnaast heeft Maries de Hond de voorkeur van PvdA-kiezers gepeild. Samsom krijgt van 29 procent van de kiezers de voorkeur... gevolgd door Ronald Plasterk met 27 procent. Timmermans is in die peiling veel minder populair. De fractievoorzitter is overigens nog niet de nieuwe partijleider. In de peiling van de Hond wordt de Amsterdamse wethouder Asscher... het vaakst genoemd als nieuwe leider van de PvdA... op de voet gevolgd door Samsom en Plasterk. In Brussel vergaderen de ministers van Financiën... van de eurozone nog steeds over Griekenland. Onderwerp van gesprek is of het land aan alle voorwaarden voldoet... om de volgende lening van 130 miljard euro te krijgen. De Luxemburgse premier Jonker zei dat er nu een besluit moet komen... over de lening, omdat er geen tijd meer is voor uitstel. Als Griekenland het geld niet krijgt, is het land volgende maand failliet. Minister De Jage wil dat er permanent toezicht komt... op de Griekse regering. Volgens hem komt Griekenland's gemaakte afspraken niet na. 59 supporters van FC Utrecht mogen komende zondag Enschede niet in. De burgemeester heeft hun een stadsverbod opgelegd... naar aanleiding van de rellen bij de wedstrijd Utrecht-Twente begin december. De hooligans hadden vanwege die rellen van de KNVB... een landelijk stadionverbod gekregen. Burgemeester Den Oudste is bang dat ze toch naar Enschede komen... en een gevaar vormen voor de stad. Het weer vanuit het noordwesten gaat het regenen... en het koelt af tot rond het vriespunt met lokaal kans op gladheid. In de ochtend regen, smiddags wordt het droog en het wordt dan zo'n 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Welkom in Casa Luna. Vannacht met Nathan Vecht. Nathan Vecht. Ja, in het eerste uur van Kazaluna vierden wij Nederlands filmsucces... op de Berlinalen in Berlijn. Met aanstormende filmregisseurs Sascha Polak um, en Boudewijn Kolen. Die um, met hun debuutfilms heel veel succes hebben gehad daar. In dit um, tweede uur van Kazaluna bent u luisteraar aan het woord. Um, en wij willen van u weten of er een film is... die een onuitwisbare indruk op u heeft achtergelaten. Welke film was dat In welke bioscoop zat u... Met wie, wanneer en welke sta scène staat u nog helder voor de geest? Ik had uh, de eer om bij die première van Baudravencolis-film Cowboy in Be Berlijn aanwezig te zijn. En er zat een zaal met 1200, 1200 ouders en kinderen. Het was een jeugdfilm. En na afloop mochten de kinderen uh, met een Q&A, vraag en antwoord, vragen aan de regisseur stellen die op het podium stond. En daar uh, kwam een grote uh, rij van kinderen, zo'n beetje tussen de 8 en 12. Um, die allemaal nog vol van de film wilden weten hoe het allemaal zat. En in die film is een kou, een, een vogel te zien... Uh, die aan het eind van de film het niet overleeft. En al die kinderen wilden weten of dat echt was gebeurd in de film. Was dat vogeltje echt doodgegaan? Nou, het bleek een animatie te zijn, de, de sterfscène. En voor de, levende, uh, voor de levende vogel waren zes verschillende vogels gebruikt een wat vrolijk vogeltje voor de vrolijke scènes... een wat rustig vogeltje voor de verdrietige scènes. En er ging een zucht van verlichting door de zaal. Van al die honderden kinderen die erachter kwamen... dat de vogel niet echt dood was gegaan. Ik denk dat het voor veel van hen in die zaal... een behoorlijk onuitwisbare indruk heeft achtergelaten. Um, misschien is u ook zoiets gebeurd. Um, misschien was het wel onlangs bij een 3D-film... of juist heel lang geleden, in een oude bioscoop... toen er alleen nog zwart-wit films bestonden... Was het iets uit Nederland of een, een uitheemse film? Hoe oud was u? Wie zat er naast u? U kunt ons bellen 0800 1121 of mede naar ncv.nl En ik geloof um, dat we wel iemand aan de lijn hebben. Kees, goeienacht. Dag Nathan, goeienavond. Goeienavond. Ja, De eerste vraag kan ik geen antwoord op geven. Naast wie ik zat, of uh, over wanneer en welke bioscoop helaas. Mm -hmm. Maar het was de film Pulp Fiction van Quentin Tarantino. Ja. En ik vond dat... Ik had al heel veel maffiafilms, gezien, De Godvader en zo. En ik vond het zo'n geweldige film, omdat het ook... Want hij, hij wist daar zo mee te spelen, dat het zo'n onzin was. Want dan zaten ze in die auto, daar hadden ze met hele grote pistolen iemand uh, meegenomen. Die ja. moest dan nog iets zeggen. Ja. En, en in de auto door een holletje ging dat pistool af. En die man achterin, die... Ja, die was gelijk hartstikke dood. En uh, overal zat bloed en hersens en zo. Ja, ja. En dat draait een deel van die film over. jou ja, ook nog andere dingen natuurlijk. Maar ja. uh, het was zo ontluisterend. En dan in zo'n huis met van die goede acteurs... en moest die auto's schoongemaakt worden met dekentjes erin... en andere kleren aan. Ze werden met dus een tuinslang schoongespoten. Ja, Want kijk, en jij, die... jij zegt dat je al... Uh, in... Nou ja, Dat je veel gangsterfilms had gezien. Maar wat, waarom, het, waarom was dit dan zo ontzettend anders dan alles wat je ja, ervan had gezien? Ja, omdat het eigenlijk zo. Eigenlijk stak het te gek met alle gangsterfilms, zou je mm -hmm. kunnen zeggen. Het waren gewoon een paar hele onhandige figuren. Want, uh, ja, John Travolta zag er natuurlijk geweldig uit. Want die moest dan heel erg afslanken. Die had dan de hele tijd geen film meer gedraaid. Ja, ja en die mocht dan uh, ja, van uh, Tintino uh, meespelen in deze film. Met een veel slanker uiterlijk. En dat deed hij heel goed. En hij mocht ook nog een stukje dansen met uh, Uma Thurman. Mm. En dat was dan de, de, de vriendin van de baas. Maar die, die snoof dan weer te veel en die kreeg op een gegeven moment een hartstilstand. Dan moest hij daar weer een spuit in haar hart steken en ja. zo, dat ze weer even bij kwam. Heb je hebt die film gezien of niet? Nee, ik heb hem gezien, ja. En heb jij, um, behoor jij ook tot die groep mensen die enorme lappen tekst kan citeren? Want het is volgens mij een van die films waar, waar heel veel mensen... Ja, het zijn hele onzinnige teksten. Ja, die kan ik... Die, ja, zo goed ben ik niet... Ja. Maar het zijn allemaal van die soort onzinnige teksten van Mr. Green, ja maar ik wil, geen, ik wil zo niet eten, ja ik zeg het niet waarschijnlijk verkeerd. Ja. Maar, en alles, alles is altijd heel dubbelzinnig, maar er zijn dan mafia, gasten en misdadigers bezig en dan zitten ze allemaal maar over teksten te zwijmelen ja. van ja maar je moet dat niet zo zeggen, je moet dat anders zeggen. Ja. En, en dan zegt zo'n baas weer... hou nou toch eens een keer op en zo, weet je wel. En, ja. en zo, zo gaat het al die films maar door. Hoe, hoe vaak heb je hem gezien? Ja, ik heb hem hier ook thuis liggen. Deze heb ik niet heel vaak gezien... maar ik vind het toch wel een van de mooiste. Met name om die John Travolta... omdat je die dan in die enorme hit... van Saturday Night Fever hebt heb gezien. En ja... Nee, ik heb hem niet honderd keer gezien of zo, deze. De Godfather ja. trouwens wel. Die wel. Ja, en dat is natuurlijk ook zoiets heel raars, want dan zie je bijna een romantisch verhaal van mensen die gewoon allerlei mensen zitten te benadelen en zelf in allerlei sentimentele dingen vallen. Dan gaat er bij hun een keer iemand dood, terwijl ze misschien zelf al, weet ik niet hoeveel mensen, benadeeld hebben. En, dat, en, en daar kon ik altijd lekker op slapen. Want dan zet ik de Godfather aan. En dan kon ik daar zo heerlijk op die muziek. en Lekker wegslapen, weg ja. Maar het, het is eigenlijk zo'n onzin, die hele. En, maar uh, maar uh, die Tarantino heeft daar toch weer een hele nieuwe draai aan gegeven. Vind ja. ik, en volgens mij was die. Is, is dat Pulp Fiction? De eerste. Nou ja, of de eerste echt bekende film waar we het verhaal niet chronologisch zien. Maar allemaal puzzelstukjes die we op het laatst met elkaar moeten verbinden. Volgens mij was dat ook het vernieuwende eraan. Het was. Eigenlijk had hij heel veel dingen gejat en uh, ja, gewoon uh, aan elkaar verbonden, hele mooie decors en ja. hele, uh, alles, alles klopte wel. Alleen ja, gewoon uh, ja, van die hele stoere figuur die in zijn auto zit en dan de, wat ja. ik, waar ik mee begon door zo'n halve jaar gegaan. Ja. En, hey, en Kees, zie jij ook wel eens heel ander soort genre films of zit Ja, eigenlijk zie je eigenlijk, ik zie alles. Ja, ik vind, vind heel alle veel soorten films mooi. Ja. ja, ik kan naar de gekste films kijken en dan... Uh, heb je ja. nog een tip voor ons? Voor iets wat je recent hebt gezien? Recent? Nee, dat is nou jammer. Ik zit meer naar de DVD's te kijken... dan dat ik echt naar de bioscoop ja, ga. Ja, mag ook, mag ook. Een goede DVD. Ja, even een tip. Nou, nee, dan toch weer een oude smoke. Even kijken. Dat die heet smoke, hè? Dat is ook zo'n goede. Nou, ik Over de een sigarenzaak. Eentje heb ik gehad. Eentje heb ik gekregen. ja. McCabe en Mrs. Miller. Nou, dat is zo mooi. Hoe heet die? Noem hem nog eens. McCabe. McCabe, ja. En Mrs. Miller. Oké. Okay. Nou, dan... En dan hebben ze dus in Canada hebben ze een soort, zo'n soort westerendorp. Dus door hippies zo'n beetje gebouwd. Ja. Yeah. En toen zijn ze daar die film gemaakt. Dat is met Warren uh, Beauty. Ja. Yeah. Dat zeg niet goed, hè? Beauty. Warren Beauty, Julie yeah. Christie. Yeah. Ja. En dat dorp is zo prachtig. Het is een hopeloze toestand. En die weten dan een bordel en een badhuis stichten. Maar de, ja, de, de Mining Union, zal ik maar even zeggen, die, die wil niet dat hij daar zit. En, want hij wordt veel te rijk. En uh, ja, dan sturen ze daar een soort huurmoorden op af. Maar dat is allemaal zo hopeloos. Jij, jij zit goed in je huurmoorden naar films, Kees. Ik hoor het al. Ja, ik, ik wil je. en Louise. Dat is ook een goede tip. Ja, ja. allemaal hoopvinden. Oké. Okay. Ja. Hartstikke goed. Dankjewel, Kees. Wat leuk om te spreken. En hartstikke goed en een goede nacht. Dag Hoi. Naast... We hebben dus vanavond in Casaluna over films... die uh, op u een onuitwisbare indruk hebben uh, gemaakt. Um, en nou heb ik aan de telefoon Henk. Ja, Goedenavond, avond. Henk. Zit je ook in de, in de hoek van de gangsters en de hersenen... die op achterbanken uit elkaar spatten? Of hou je van andere nee, films? Nee, ik... Ik heb het niet zo over Amerikaanse films. Ik zit meer in de Franse films. Kijk. De Ik zat te denken aan een film die een onvergetelijke indruk op me gemaakt heeft. Ja. Ongeveer mid-jaren zeventig voor. Of millennium voor de ja. heel. Uh, Hollande la rivière van Gogh. Ja. Langs de rivier de van Gogh. Er gebeuren vreemde dingen. Er wordt worden gespeeld door Jeanne Moreau. Een Sierra ja. Gerard Depardieu. Ja. En ook een piepjonge Patrick de Ware. Mm -hmm. Een filmacteur die heel jong, zelf mooi gepleegd heeft. Dus hij is altijd jong gebleven, om het zo te zeggen. Met een leuke bijrol van dat snoesje, mio mio. Ik weet niet of je helemaal op de hoogte bent met die Franse film. Nee, film, de Franse film zegt mij wel iets, maar, de, maar deze uh, heb ik eerlijk gezegd nog nooit van gehoord: Langs de rivier. Nee, dat begrijp ik. Want dat ja. is een. Dat is een dat is een film, die heb ik, heb ik in 1974 geloof ik op het Filmfestival in Rotterdam gezien. En het thema beviel het gemiddelde filmpubliek helemaal niet. Want, uh, waren ze... want kan je ja. ongeveer zeggen waar die dan. Uh, wat, wat voor verhaal zien we in. Uh, Oloongdali oh, van de... Fango? We gaan langs de rivier de Fango in een jungelrijk gebied, of jungelachtig gebied, zeg maar. Ja. Doe ja. ik me aan Brazilië denken, terwijl ik daar nooit geweest ben. Die twee jongens, ja, dus en de Waren, die gaan stroomopwaarts. Die ene jongen is door zijn moeder in de steek gelaten. Hij is bij geruchten vernomen dat die moeder een commune begon is, ergens midden in de jungle. Uiteindelijk kozen ze bij die commune aan. Helemaal zelfvoorzienend, milieuvriendelijk. Teresa van, uh, van La Lettre, zeg maar, toen yeah. al. Yeah. En, uh, ja, die jongen die is, uh, ja, die drinkt erop. En die moeder die zegt tegen hem: van, uh, Ga nou weg. Ik heb je niet uh, voor niks in de steek gelaten ooit. Yeah. En die jongen die blijft aandringen. Die zal zijn moeder leren kennen. Yeah. <laughs> en die moeder die laat uh, uiteindelijk die jongen executeren. Dat is niet een vrolijk einde. Uh, nee, eind. dat is niet een vrolijk einde, maar dan krijg je... En dat is schitterend in beeld gebracht. Ja. Dat uiteindelijk, die gaat er dus één, jongen, die blijft er dus één over. En die, die gaat terug. En is het zo'n schitterend open einde... dat je eigenlijk niet weet wie er eigenlijk dus ook was. Ja, ja. Dus het is eigenlijk een soort roadmovie, maar dan op een rivier? Langs de rivier, te paard gaan ze... Maar is, het nou, is, is dit een comedy of is het een zwaar drama? Wat is het? Nou, dit is een zwaar drama. Ja, een zwaar drama. Ja, het, zit, het past echt, in, uh, het past echt in, de, in, in de, zeg maar, de toch wel lichtelijk anarchistische traditie. Frankrijk, in het begin de jaren zeventig met ja. Tamrock en uh, Passion. Want wat want en dat was de reden, de, de, wat je net zei, wil ik toch nog even weten... waarom, daar zoveel, uh, waarom mensen daartegen ageerden, tegen die thematiek? Er werd, werd helemaal niet tegen geageerd. De punt was dat die film of slagen doodgezegen werd. O, oh, dat was het, dat bedoelde ik. Want, je want toen, ja. twint, toen twintig jaar later, zo rond 1995... een groot retrospectief kwam, 1998, wat ik wel zoiets... voor 25 jaar filmfestival Rotterdam. Ja. Zag ik allerlei films die ik in de jaren 70 daar gezien had. Ja. Uh, maar niet die film. Oké. Okay. Nou, maar jij hebt dan van. nu een lans gebroken voor Hollong de Rivière van Gogh. Ben jij ook die... naar het, het meest recente filmfestival Rotterdam nog geweest? Nee. Ga je niet dus, meer het, was, het was toen. Nee. Die virus. Nee, Ik heb die film trouwens gezien in het, in het filmhuis. Een in, in, in soort spelonk. Ja. Yeah. Wat nu onderdeel uitmaakt van Antaar en Vensen. Vroeger op de, op de Gouvernestraat in Rotterdam. Yeah. Hele, hard, hele harde stoelen. Maar ja, toen was het al. Uh, toen was het al. Hadden ze maar liefst 20.000 bezoekers per 10 dagen. Ongelooflijk. Ja, het was al verschrikkelijke druk. Ja. Ik heb een lichtelijk claustrofomische inslag wanneer het op grote mensenmassa's aankomt. Ja. Dus ik ben eigenlijk nooit meer geweest. Maar ik had natuurlijk wel met veel belangstelling die, uh, die retrospectief catalogus bekeken. Ja. In de hoop dat die film daar, uh, daarin stond. Ja. Had, dat weet ik natuurlijk wel als ik met internationalmoviedatabase.com, imbd.com... Ik ben niet zo van het internet, ik ben nog van de generatie. Ik ben nog burgerschool hier geweest, ABS gehad, dat je ook nog een beetje Frans leerde. Maar het is, het is wel anders geworden, want jouw ervaring is toch ook aan deze film heel sterk gekoppeld. En dat je jij, dat jij in dat filmtheater zat in Rotterdam, met die harde ja. stoel. En nu kijken mensen toch voornamelijk thuis op een tv of een computer. Het is toch een andere ervaring dan, nee. we, of niet? Ja, dat zijn typisch van die films. Die, die, ja, het, het leuke van zo'n de bioscoop ja. is natuurlijk dat je... Dat je heel dichterbij kan zitten. Die zit er eigenlijk helemaal lekker tussenin. Ja. Ik hoef niet achterin te zitten. in de grote zal aan mij maar lekker vooraan zitten. Dit is de meeste plek. Die <laughs> ja. uh, ja. zit er helemaal... Uh. Ik was trouwens alleen. Oké, okay. nou, hartstikke goed. Maar... Dacht, in, die in die tijd was ik nog niet zo uh, handig met uh, meisjes en... Uh, maar dat maar is later vooral nou, bij mij dus dat is Ja, dus dat is allemaal goed gekomen. En uh, dankjewel dat je uh, ons een obscure film uit de jaren zeventig uit Frankrijk uh, mee kennis hebt laten Veer maken. Aanbevolen. Ik ga nog je één je keer bent, zeggen: Hollong de la Rivière de Van Gogh. Hollong de la Rivière de Van Gogh. En als je ziet wat waar uh, Sierra Dupard later mee toen hij veel dikker geworden is, ja. was. Is. Waar die tijdelijk zijn naam mee geweest, vind ik het eigenlijk. Heel vreemd dat hij dan nooit meer ik hoef het niet, ik hoef het niet, ik zou hem alweer eens nog willen, in de bioscoop willen zien, maar ja. hij komt, hij ja, wordt gewoon niet, uh, hij is, uh, hij hij uit de catalogus genomen is. Misschien, te... misschien heb je er nu verandering in gebracht Henk en komt er op eerst weer een opluis van deze film. Janne ja. Moreau, Patrick de Arme, Patrick de Waarde, Miu, Miu Miu en Dupont-Dieuze zijn, uh, ja. Voor Jeanne Morel was al een tijdje bezig, natuurlijk. Maar voor de rest was het. Uh, als ze nu luisteren, het hele jonge mensen, begin twintigers. Als ze nu naar ons luisteren, dan zullen ze je dankbaar zijn. Jij hebt het onthouden. Oké, okay, dankjewel Henk en een hele goede show. Prettig nacht. Aan niks te danken. prettige aan okay. verder. Dat een goede show. Ja. Hoi. Hoi. We gaan luisteren naar uh, muziek uit de film Cowboy van Boudewijn Kolen... waar we eerder over spraken. You're the One, gezongen door Ricky Kole. day I met you till the day I die it will be a given you're the one that made me fly from our first connection till I left to my eyes. You are the one. Yes, you are the only one. You are the one I know, but I'm not the other. I can't be a lover. I hope you will see. For now, I've got to be. Ricky Kolen was dat. You're the one. Uit de film Cowboy van Boudewijn Kolen. Die in uh, Berlijn twee prestigieuze prijzen heeft gewonnen. En uh, in april Nederland in première gaat. Eerder in Casaluna, tenminste het eerste uur, een uur geleden... spraken wij met Sascha Polak. Haar film, dat hadden we nog niet verteld. Hemel gaat op 29 maart in Nederland in de première. Dus dan kunt u al het Nederlands materiaal... wat in het buitenland al gevierd is, uh, met eigen ogen aanschouwen. Wij gaan verder praten over film... Films die uh, indruk hebben gemaakt. Goeiedag, Paul. Ja, hallo. Hallo. Hallo. Ja, nou mijn, nou, mijn favoriete film is absoluut uh, Apocalypse Now Redux. Um, als kleine, ja, toen ik zeg maar ja, of 14, 15 was, toen zag ik hem uh, ja, voor het eerst. Het gaat over natuurlijk over een reis uh, van een man. Uh -huh. um, ja, het gaat over de Vietnamoorlog. En het is een van de eerste ja, echte grote anti-oorlogsfilms uh, ja, die gemaakt is eigenlijk. Mm -hmm. En uh, toen ik hem voor het eerst zag... Uh, ja, nou ja, uh, spanning, avontuur. En uh, ja, die man gaat toch wel door een hel heen. En, uh, Want die man, heb je het over de, de kapitein uit het, uit het leger... die uh, eigenlijk gaat twijfelen aan zijn eigen opdracht, toch? Uh, ja, over ja. Martin Sheen. Ja. En... Uh, ja, het, het mooiste daarvan is, is dat ik kwam uh, iets van tien jaar later... en nou dat ik hem voor het eerst gezien had, uh, kwam ik mijn uh, vriendin tegen. En uh, ja, het, uh, ik had het over die film. En hij kwam toen op, opnieuw uit. Hij werd opnieuw uitgebracht uh, in de bioscoop, mm -hmm. verlengd. En uh, nou, zij hield niet zo heel erg veel van die films. Ja. En uh, ik was er eigenlijk voor het eerst. Ik was voor het eerst uh, ja, echt in Amerika... En ja, ik was toch wel nerveus. Ik was iets van 21 jaar. Het was in uh, 2011, in, uh, in juni. Het was heel warm weer. Yeah. En uh, ze zegt van, nou, ik weet waar die draait. En toen heeft ze me voor die bioscoop uh, er echt uitgezet. Het was heel warm. En ja, het was net een soort van ja, een soort van filmset waar je in terechtkomt. Yeah. En uh, ja, dan ga je... Um, ja, het was een beetje een licht vervallen... Uh, bioscoop. En, maar alles erop en eraan. en uh, ja, ik, ik was gewoon bijna... Ja, nerveus om hem te gaan kijken. En, uh, ja, je, maar je toen... keek hem niet met haar. Je, ging, je werd afgezet. Zij ging niet mee. Ja, ik werd afgezet, want zij hield absoluut helemaal niet van, uh, van die film. Hmm. En dat was juist het grappige. En uh, ze had wel uitgevonden... waar hij dus draaide. En uh, ja, toen kwam ik... Ik kwam in de bioscoop en je krijgt een gigantische bak met popcorn... met uh, een soort van saus eromheen je gaat naar binnen. Ja. En ja, het, het, het, het, het, uh, hij begon. En het was gewoon ja, echt, echt een wens. Uh, ik ben niet echt van het uh, opnieuw uitbrengen van films in de bioscoop. Maar ja, die film begon, het was een, uh, ik zeg maar, ja, een soort van black theater... De mensen, ja. die daar kwamen um, ja, allemaal zeg maar een afro Amerikaanse achtergrond. Ja. En die film begint. En als je Apocalypse nou voor het eerst ziet... je wordt er meteen vanaf het begin... Uh, je ziet een rij palmbomen. Een gigantische explosie. Ja. En uh, ja, de, de, de, voor mij is het echt uh, ja, waar films om gaan. Uh, uh, het is... Uh, uh, je, je, komt, uh, je wordt letterlijk het uh, uh, doek ingezogen. Yeah. Um, je, je, je, je bent daar op dat moment. En, uh, en dan op zo'n ja, vreemde plaats. Het is toch Amerika? Het was natuurlijk een oorlog. Yeah. En uh, ja, dan denk je van: uh, dit is helemaal geweldig. Nou, dan begint de film. En uh, een man die helemaal verstoord op zijn bed ligt naar een ventilator kijkt. En uh, ja, die, die, die, die, die, die zijn le ja, leven even overdenkt. Uh, dat duurt vrij kort, ik zal niet heel veel maar uitleggen. Uh, ja, en dan, dan begint dat. En dan, dan ga je gewoon, je gaat op reis. Uh, je, je gaat die rivier met hem, uh, je stapt met hem in de boot. Uh, en, en je gaat die rivier op richting, ja, dat weet hij zelf ook niet. En het uh, is gewoon, het uh, is zoiets moois... En je komt zeg maar alle emoties die je wil tegenkomen in een film, kom je dan, ja, uh, zie je voor je. Ik zat natuurlijk, uh, ja, ook vooraan, zoals waarschijnlijk de meeste dan. Maar ja. En, ja, dan zie je dat en denk je van, goh, ik heb altijd al die, die film een keer um, ja, op het witte doek willen zien. Ja. Uh, ik ken er hem al tien jaar of zoiets. En, uh, ja, want wat je net zei, het begint inderdaad als een gewone oorlogsfilm. Maar je, langzamerhand gaat het over heel wat anders. Hè? Gaat het over die voor mensen die zichzelf ontdekken meer, toch? Ja, absoluut. Ja. Ja, absoluut. En dus dat is mooie. Zeg maar. Jij hebt die, die redux versie gezien. Dat, dat betekent toch dat, dat, dat er een heel stuk bij was wat er in het origineel niet was. Ja, dat is zo. En uh, of dat, dat nou zo'n goede keuze was. Uh, ik, ik, vind, ik denk eigenlijk dat uh, de eerste cut van de film uh, ja, toch het, uh, het beste is. Er komt een hoop. Uh, er komen best wel veel extra scènes bij. Ja. Uh, Scenes waar je, uh, ja, toch eigenlijk ja, de, nou ja, niet zo heel erg veel toegevoegde waarde hebben. Maar, maar het is, uh, het was meer gewoon dat je een film van best wel lang geleden, want het is van nou, eind jaren 70, in uit 80. Ja, volgens mij 76. En, uh, ja, en de, dat van je, je hem gewoon weer kan zien. 79, ja. Van 79, nou, ik ben ja. van dat jaar. <laughs> en, uh, ja dat schept een band. Maar, ja. ja ja, dat schept ook een band, denk ik. Ja. Maar het is ook... Uh, het leuke is, die zaal daar... Die zaal, die was zo indrukwekkend. Uh, zeg maar, Laurence Visburn komt erin. Als, die heeft zeg maar een bijrol. Ja, ja. En uh, ja, hij komt in, in, in beeld. En die hele zaal is van... Oh my god, hij is zo young. Dat is een donkere acteur, hè, die je nu noemt. Ja, dat ja, is ja, een precies, donkere ja. acteur. En... Uh, ja, het is zo leuk. Omdat. Vooral komt het in die zaal. In die zaal, die was heel. Ja, die was gewoon heel indrukwekkend. Het is toch een andere zaal dan dat je. Ja, dan dat je in Nederland naar de bioscoop gaat. Ja. En dan krijg je al die emoties van al die andere mensen mee. En er zitten ook mensen van allerlei verschillende leeftijden. En hij was ja. net uitgekomen. Ja. En dan hoor je echt alleen maar achter je. Ja, je wordt geroesemoes. En normaal stoor je daaraan. En ja, op zo'n moment denk je alleen maar van. Uh, Jeetje, je, je maakt weer mee. Ja. Je zit in een oude zaal. Ja. En ja, het is gewoon een soort van ja, echt een beleving. En die film is toch al, ja, toch al een soort van trip. Nou, ja, Paul, en dan ga je mee op die boot. Het is, is, het is helder. Dat, dit is een film die, die absoluut bij jou een enorme indruk heeft achtergelaten. Uh, ik wil je danken um, voor ja. je verhaal. En um, Dat is goed. misschien gaan er mensen nu. Uh, als een gek uh, ap Apocalypse Now illegaal downloaden en meteen weer kijken. Wie weet? Ja, ik hoop het. En Jij ja, niet de Redux-versie. Maar de gewone versie. Oké, okay. dank voor je verhaal. Dag okay. Paul. Dag. hoi Dag Ed. Goeienacht. Dag Nathan. Hallo. Hallo. Hallo. Uh, het was in het begin van die dag tussen 80 en 85 was ik regelmatig in Parijs met mijn ja. zoon. En uh, met de kerst zijn wij toen naar IT e. geweest. Oh ja. Yeah. Oh, yeah. Hele grote risico bij plastici. Ja. Met noodzakelijke kinderen. Ja. En nou mijn god, en toen gingen die, ging die kinderen met die fietsen omhoog, weet je, en die ontsnapten. Ja, ja. En die hele zaal die gilde. Ja, en er waren mensen bij, ook oudere dames, die zaten gewoon te brullen. Dat, dat, dat, dat, dat, die, dat die knul met, die, met het voorop in met het mandje, die IT, dat die ontsnapt was. Maar brullen, brullen als in een juichstemming, nu neem ik aan. Nou, meer, meer van, van, van ontroering. Oh, ja, het, was, ja. het was de hele... Maar het film op, op toen al dat die mensen. Het jonge luister, zo tussen de tien en de vijftien. Ja. Dat die heel erg meeleefden met die film. Ik, en ik, ik wist in het begin niet wat die die hield, Die had gezegd, die in toen. Maar ik vond het nee. fantastisch. Ja. Helemaal meegeleefd. Ja, een van de beroemdste dus, science fiction films, misschien ja. wel. Hè? Ja, en de beste je... film die ik daar gezien heb, los van alles, dat was. Uh, daar zijn in de zoteren. Oh ja, ja. Die muziek daaromheen die is zo goed. Maar nog even terug naar IT. Je zag die in Frankrijk. Wat? Je, je zag IT in Frankrijk voor het ja. eerst. Was die, was die Frans nagesynchroniseerd? Nee, nee, nee. nee. Ja, niet... ja, ja, van ja. Walsen. Oh, wel. Ja, gewoon. IT sprak dus. Je zei dus bijvoorbeeld die going home, maar dat was in het Frans allemaal. Hè. Ja, nee, wat, wat is het beroemde zinnetje IT phone home in het, in het Frans? Eigenlijk. Oh jee, joh, dat vraag je niet. Dat weet, ik, dat, dat weet ik niet. Dat, dat, zal ik, dat zal ik echt niet weten. Okay. Schemen wakken, scheme -wak, dat weet ja. je precies. Uh, ja. Dat zal ik echt niet weten, maar nee. ik weet, we konden het heel goed volgen hoor. Ja. Maar het, het was, ik uh, moet wel zeggen, als je zo'n grote bioscoop hebt, maar al die mensen, dat doet toch wel wat. En heb je droog gehouden tijdens de film, want hij is ook ontroerend natuurlijk. Ja, ja ik, vond het, ik, ik kon het toch wel, uh, ja, ik, kon, <hijf> ik kan het vaak onderscheiden. Ik heb, ik heb uh, de onhebbelijkheid toen tenminste. Ik ja. denk dat het is maar een film weet je. Ja, ja, ja, je houdt er niet van om een goed potje te gaan zitten janken ja. bij, bij, bij, een, bij een beetje nee, kwalitatieve nee, nee, science-fiction nee, nee, nee. film? Nee? Maar, dat, maar, maar bij die film, zijn die daar zo terug, dat gaat over de vervolging van de joden en zo. En dan mm -hmm. die setting van Parijs. Ja, daar heb ik het wel gehad. Dat vond ik ja. wel een, uh, een indrukwekkende in film. Het is weer een heel ander, heel ander ja. verhaal dan E.T. Ja, ja, ja. ja. ja. ja. Heb je E.T. later nog teruggezien? Of was dit een, een once in a lifetime experience? Ja, we hebben het uh, later nog een keertje gehuurd. Dat was toen nog stiekem, op het begin ik mocht, je me, mocht ze hem hier in de stad niet... binnen de, de, de, de bibliotheek wel uitlenen. Maar daar moest je even voor betalen. En die was constant uitgeleend toen. Ja. En die werd dan stiekem onder de toonbank goedkoper. Werd hij dus uitgeleend. Dat was een oh, hele spannend. slechte... Een hele slechte... Maakt het, ja. het wel extra spannend. Een illegale slechte kopie ja, ja. van IT. Ja, ja. ja. ja. ja. goed. Maar... maar, maar um, uh, um, en is, is het, ja, dit genre een beetje science-fiction-achtig? Iets wat je, wat je, waar je meer van houdt? Of kijk je eigenlijk van alles? Nee, nee, nee. Wij waren er regen maand. Het was kerst, tweede kerstdag. En, uh, en ik moet eerst zeggen, ik wist niet goed toen nog wat IT was. Ik had die poppetjes wel ja. een keer gezien. En mijn zoon was toen twaalf en die wou graag naartoe. En uh, nou, zodoende, dat, dat is het tweede verhaal. Ik, hoor. Okay. ik ben niet echt... Ja, nou, intussen kan ik helemaal niet meer. Ik ben invloedig geworden, maar... Ik ben wel de films geweest altijd, maar ik hou meer van de filmmuziek toen we jong waren, bijvoorbeeld de Westside Story. De bioscoop. Nou, die heeft hier in onze stad is een jaar in dezelfde bioscoop gedraaid. Die hadden vaste reclame. Ja, geweldig. Dat is fantastisch. En dan begint die film met al die... Ken je Hij was zo'n jaar denk ik wel, Die ken ik, ja. Nou, en dan begint hij met die puntjes allemaal, dat in New York komt op en zo. En de muziek eromheen, dat is het hem juist. Ja, de muziek heeft ook een enorme impact op je motor. Ja, de transi. Wij kochten direct toen al de CD's. Toen had je nog geen CD's, toen had je dus plaatjes nog en ep'tjes. Ja, dat was maar. De goede oude tijd, toen had je dat nog. Ja, dat maak ik wel ja Maar IT heeft in ieder geval waarschijnlijk ook veel indruk gemaakt, omdat je in een juichende zaal in Parijs zat. Dat ga je ook nooit ja Juichende zaal in Parijs, dat was de bedoeling. Die was de vraag van jou, Ja, heel leuk. Ja, wat goed. Dankjewel, Ed. Ja, Ed. Oké, okay. fijne um, ja, dag. Goeienacht. Nou, er wordt gemaild en getwitterd. Um, C.T. Berghuis mailt. Valling in love, uitroepteken. Ondanks jezelf toch merken dat je je overgeleverd voelt. Nou, zo'n wat cryptische omschrijving, maar daar moeten we het allemaal mee doen. Um, Twitter. Bas Bosman zegt. Onbetwist American History X. De meest indrukwekkende film ooit. Kijken verklaart waarom. Haat en liefde hand in hand. Dat is eigenlijk een hele knappe beschrijving voor zo'n kort Twitterbericht. Haat en liefde hand in hand. Ga hem zien dus, American History X. We gaan weer verder aan de telefoon. Um, Remy, goeienacht Remy. Zeg ik dat goed, Remy? Nee, Remy met een N. Oh, oh met een N van Nico. Ja. Goeienacht Remy. Goeienacht. Ik, uh, ik heb een film gezien toen ik acht jaar was. Dus ja. dat is nog 62 jaar geleden... En dat, die film, die heet Hey Lily, Hello. En het gaat over een meisje wat uh, wees is, denk ik. Omdat, ja. dat, en die wordt dus van tante naar tante gestuurd. En dan moet ze de koffer weer inpakken en dan moet ze de koffer weer uitpakken. En uiteindelijk loopt ze dan weg. En dan zie je er dus heel stil met die koffer over een weg lopen. En dan ziet ze gegeven moment ziet ze een soort huifkar staan... Ja. En daar blijft ze dus even bij staan. En dan komt dan een pop de hoek om. Oh. En die praat tegen haar. En hij praat in eerste instantie niet. Maar hij, luid, hij, hij, hij doet heel aardig tegen haar. En dan komt er nog eentje bij. En die, die, die, die aait er zo eens over de wang. En dan zie je dus op een gegeven moment een heel poppenspel. Wat, wat die poppen dus voor haar opvoeren. Ja. En dan uiteindelijk komt er dus de poppenspeler zelf. En die, die is dus. De, ja, Wat je dus weet is dat hij probeert om, om haar. Om haar uh, ja, op te beuren. haar wat vertrouwen te geven. Ja. door die poppen. En dan. Uh, dan gaat ze dus. Uh, dan komt ze dus bij hem en dan trekt hij met haar op. En dat. Uh, ja, het lijkt nu een heel kort verhaal, maar dat duurt dus gewoon een, een, een anderhalf uur... dat hij met die poppen met haar ja. dat doet. En, en hij neemt haar dan, dan een gegeven moment ook mee overal naartoe. En dan zie je hoe zij met die poppen uh, ze, ze netjes in hun bedje legt en zo. Dat ze dus een heel... Ja, eigenlijk... En je ziet dat, dat kindje helemaal opvleuren. Wat en bijzonder. Hij, en dit was dus 62 jaar geleden, 1950... Was het zwart-wit? Ja, ja, ja ik, ik, ik ben nou 70 dus. Ja. Uh, en ik was 8 jaar, denk ik. En kan je nog één keer de titel zeggen? Want... Ja, Hi Lily, Hi Lo. Hi Lily, Hi Lo. heette dus Lily. En dat, ja, ja. dat, dat is dus het eerste wat hij, wat hij dus... Uh, hij zegt in eerste instantie alleen hallo. En dan vraagt hij haar naam. En dan blijkt dus dat ze Lily heet. Ja, ja. En dat, is ook, dat was ook een liedje wat die, dan zong voor, wat die poppen dan voor haar zongen. Wat bijzonder. En, het, en hoe moeten we ons voor ons zien? Want het, het begint dus als een soort realistische film... en op een gegeven moment komen de poppen tevoorschijn. Ja, het is eerst dus uh, ja, dat kind wat, wat dus, uh, uh, ja, van, van, ja, van tante naar tante gestuurd wordt... En nou, dan kan je nagaan, als kind vind je dat verschrikkelijk. Gewoon wat een rot mensen zijn. Mm. Ik weet niet wat mijn moeder zei. Wat een gemene mensen zijn dat. Weet je. Ja. En, uh, nou, en dan loopt ze dus eerst over die, over die weg, helemaal in haar eentje. En dan, dan komt ze dus bij die pop. En dan begint ze met die poppen Ja, het is echt een kinderfilm, hoor. Ja, bijzonder. Het is geen volwassen film. En ik heb er nooit meer... Want ik heb zo vaak... Want ik dacht... Goed, dat zou ik best eens aan mijn kleinkinderen willen laten zien. Ja. En ik heb hem nooit meer kunnen vinden. En, en ook niet... niet uh, uh, omdat ik ook niet weet wie, wie, de, wie de spelers geweest zijn. Ja, ja. Nou, We zijn, we zijn ondertussen hard aan het zoeken hier op, op onze computers. Ja. Um, en zou het kunnen dat hij Lily, Hi Low een liedje was uit de film... en dat de film Lily heette? Ja, ja? dat denk ik. ik weet, weet je, Dat weet ik niet meer. Ik weet alleen dat het, dat liedje... dat was inderdaad hij Lily, Hi Lily, Hi Low. Ja, ja. Oké, okay, nou, nou, we zijn er nog niet helemaal Ik heb nog een hele ja. leven uh, altijd... als je weer eens kinderen ziet... of weet je wel, de hoor je wel eens van... van de kinderen die dan, dan op straat... of die... die Vooral, je had van die reclame op een gegeven moment in de, op de televisie over kinderen die dus het huis uitgestuurd werden en zo, weet je. Dat was van. Uh, ja, dat was. Dat, dat, je, dat je over kindermishandelingen ging dat. Ja, ja. Maar t, t heeft, um, je was acht en je. Um, zag die film. En, en je hebt hem eigenlijk nooit meer vergeten. Nee. Maar ook nooit meer nog een keer gezien. Nee, ik heb hem ook nooit meer gezien, nee. Ongelooflijk. Dat is, en, en, en staat het je allemaal nog helder voor de geest? Ja. En hoe vaak Ik de... zie toch altijd die. die en, en, nou, mijn, mijn twee zussen waren, waren ouder. Ja. De ene was uh, vier jaar ouder en de andere uh, zes jaar. <tieft> En daar heb ik het al gevraagd. Maar daar, op hun heeft het ook nooit zo'n indruk gemaakt. Ik weet niet waarom dat ja. op mij wel zo was. Ja, bijzonder is dat. En uh, hoe vaak komt die film nog dan bij je bovenborrelen? Los van dit programma? Nou, heel, heel vaak hoor. Dat, dat als ik wel eens hoor van, van iemand die zegt... Oh, dat vond ik zo'n mooie film of dat Maar heel vaak dat ik er nog aan denk. Okay. Dat ik denk van... Oh, ik zou zo graag die film nog eens zien. Gewoon, dan komen we maar eens een keer boven. Volgens, volgens mij hebben we hem gevonden en heet de film Lily. Ja. L-I-L-I. -L -I. En dan komt hij uit 1953. Ja, dat, ja, dat klopt wel. Ja, dat moet hem zijn, ja. Kijken of we nog een regisseur kunnen vinden. Eh... Um... De hoofdrolspeelster is Leslie Caron. C-A-R-O-N. Ja, ja. ja, dat is. Nou, misschien ja, nou, dat je met je deze zegt, informatie. Is een hele bekende ja. uh, actrice geweest, hè, dat meisje. Ja. Want ze heeft later ook nog gespeeld, volgens mij, hoor. Ja, dat is een bekende. Les Leslie Caron, ja. Ja, nou, het zegt nog, herinner ik me dat weer. Nou, misschien met deze informatie moet hij nog ergens. Uh... Moet ik hem toch wel ergens, ergens kunnen is? vinden. En kan je misschien nog, maar misschien moet je de magie niet doorbreken en hem niet nog een keer zien. En het gewoon doen met de, met de herinneringen die je als achtjarige hebt. Misschien het... Oh, dat zou... Ja. Oh, ja. Misschien valt ik. hij wel tegen. Nou, ik heb het vooral omdat ik denk van... Vooral mijn, mijn ene kleinkind, dat is wel... Uh, oh, die zou hem dan want... kunnen zien. Ja, dat is ook wel weer leuk. Nou, oh, misschien... Zo'n kiepje als ik vroeger was. <laughs> ja. Nou, misschien moet je hem aan het ene kleinkind geven... en dan zelf niet meekijken, want misschien valt hij dan een beetje tegen. Twee... Ik denk het niet. Nee? Nou, nou kijk nee, hem dan ik maar wel. Nee, ik denk het niet. <laughs> okay. Gewoon om, ja. omdat ik die, die, die man ook altijd gezien heb. Die, ja, ja. Ik heb altijd gedacht, die lijkt op mijn vader. Mijn vader deed dat met honden namelijk. Oh, kijk. Ja. een hond heel zielig was, dan ja. ging hij daar met alle beesten. Ging die mee, dan praten hij er gewoon ja. tegen. Maar ik heb dus een hond gehad en die is uh, uit het raam gevallen toen we bij kennis of visite waren. Oh jee. En die hond was het benedenhuis gewend. En uh, ik weet wel dat hij dat naar beneden gevallen is. En mijn vader tegen, hem, tegen me zei van, je moet tegen hem praten. Praat tegen hem, dan gaat het wel goed. En uh, ik weet dat zijn oogjes die waren al helemaal zo'n beetje... Uh, uh, ja... Dat Ik dacht, dat gaat niet goed. En mijn vader oh. zei, praat maar tegen. Ja. Dan komt het wel goed. Nou, toen bleek hij wel een, een wekkende breuk te hebben. Maar omdat het een teefje was, ja. was dat verder niet zo erg. Maar ik denk dat het daardoor komt dat het me ook, ook aan mijn vader wil, uh, ook wel als motief had. Ja, dat is interessant. Hè. Iedereen heeft andere associaties bij wat hij ziet. Dat ja. maakt natuurlijk... Ja. Dat, misschien is dat de reden die bij jou zo blijven hangen bij anderen weer minder. Nou goed. Uh, Reni, nee. ik, ik wil je danken. Want voor deze tip. Uh, Lily uit 1953 klinkt ook ja, als ik, iets om ik, nieuwsgierig uh, ik te Ik vind doen. het hartstikke fijn dat jullie dat voor me gevonden hebben. Ja, nou zo zijn wij. Ja. Zo, zo. is de publie publieke omroep. Als, wij, als u iets kwijt bent, zoeken wij het. Goed zo. Oké, okay, een hele goede nacht. Dank je wel. Jo, dag. Oké, okay, succes nog. Ja. Um, we gaan... Um, in gesprek met uh, Leon. Nee, dat is een, een twittertje. Leon Bakermans. Die zegt... Zij gelooft in mij, van André Hazes. Laat het gevecht zien dat de man dagelijks voerde. Vooral met zichzelf. Kijk, ook dat is goede poëzie. Over de beroemde documentaire. Over André Hazes. Raad Leon ons allemaal aan. En het toeval wil dat ik bij die film, bij de première aanwezig was. En na afloop kwam de... Uh, regisseur, Ren uh, René Appel, als ik het goed heb... die kwam het podium op en die ging vragen uit het publiek beantwoorden. Ik moet zeggen John Appel. Die ging uh, vragen uit het uh, publiek beantwoorden. En iemand die er blijkbaar meer van af wist... wist dat hij met André Hazes naar Engeland was gegaan... naar voetbalwedstrijden. Uh, en dat Hazes daar de tijd van zijn leven had. Die zat bij Arsenal op de tribune of zoiets. En was daar ontzettend vrolijk... En de vraag was waarom dat dan niet in de documentaire kwam. En toen zei John Appel dat dat niet helemaal paste in de film die hij wilde maken. Um, en dat heb ik altijd wel onthouden. Dus we hebben een beeld van André Hazes gezien... waar het eigenlijk uh, nou weinig vrolijks was. Maar in het echt was die man toch af en toe wat vrolijker. Nou ja, Ik weet niet of we daar nu wat aan hebben, maar ik heb, een, ik heb dat in ieder geval onthouden. Um, we gaan zo verder praten, want de telefoon staat roodgloeiend over mensen die hun film ervaring met ons willen delen. Maar eerst gaan we naar de muziek. Sister. she sings affect and rallies the smart tunes go la la la la la the key to the city sing-along. Sing-along. Elephants, hoort u, van Blauwtsoen. Dat is een Nederlandse singer-songwriter. Eigenlijk heet hij Johannes Sigmoet, maar Blauwtsoen... dat klinkt eigenlijk veel interessanter. Ik vind dat een goede keuze. We gaan verder um, praten over film met Marianne. Goeienacht, Marianne. Goeienacht. Ik heb de film... Dr. Chivago. Ah. Dat, ja, een klassieker. Dat is zeker een klassieker. En dat heeft altijd heel veel indruk op mij gemaakt. En waarom dan, Marianne? Nou, omdat deze man van twee vrouwen hield. En dat is waarschijnlijk niet zo moeilijk voor een man. Maar die heeft zoveel ontberingen gehad. Ja. En toch kwam die dus... Ook uiteindelijk bij zijn vrouw terug. Maar toch kwam hij ook weer bij die andere vrouw terug. Waar hij dus intens veel van hield. En wat het meeste indruk op mij gemaakt heeft... Hij zat toen in die tram. Ja. Ja, in Rusland. En hij zag zijn grote liefde. Die liep daar en hij wilde daar naartoe. En hij liep daar dus ook naartoe... Hmm. En hij valt dood neer. Dramatisch, zouden we kunnen zeggen. Ja, ja heel dramatisch. En ja, ik heb daar uh, zoveel pijn eigenlijk. Als ik dat zie, dan denk ik: hoe kan dat? He, van, ja, hij hield van die ene vrouw. Waar hij dus ook een kind van had. En ja. die later dus ook Bardalaika speelde. En ja, het, en, en dan zie je. Ja, ik kan het gewoon niet uitleggen. Heb je het gevoel het dat, dat hij doodgaat van de liefde? Van de, te ja, veel pijn? Ja, dat denk ik zeker ja. wel. Ja, ja. Dat, gewoon, dat het hem te veel wordt, de liefde? Ja, ja. En dan heb ik er nog één: Avatar. Dat oh, is niet zo'n lange... Dat is weer heel wat anders dan Dr. Schepard. Ja, <lacht> ja, dat is heel wat anders, maar... <lacht> dat is de grote 3D-film. Uh, ja, gaaf. Ik heb ja. er zo van genoten. En ja. Het is ook een sprookje, maar ook zo hard. En het heeft iets met Tarzan te maken. En ja, ook een gewone sprookjesfilm, maar ook heel hard. Ja. Al die mooie dingen die je ziet op de televisie. Ja, het lijken wel kwalletjes die naar beneden gaan. En dat hij dan dus ook over die... Ja, bladeren moet dansen, dat hij naar beneden flikkert. Ja, sorry dat ik dat zeg maar. Zeg maar, gooi het maar uit. Gooi het maar uit, ja. Er maar uit. ja ik, nou, ik, ik zou wel een tinker willen zien. Het is zo maar gaaf Want heb je die in de bioscoop gezien met zo'n 3D-brilletje op? Nee, nee, dat, oh. dat, zo'n televisie heb ik nog niet. Maar... Nee, maar ik bedoel in de bioscoop. Dat je... Nee, ik heb hem oh, ja. niet in de bioscoop gezien. Ik heb hem uh, op mijn gewone televisie televisie ja, ja. gezien. Ja. Maar ja, dat zou ik misschien nog wel willen zien... want het is zo'n gave film. Ja. Ja? ja wat is grappig. De combinatie van de twee films die je noemt... Het kan, het kan bijna niet verder uit elkaar liggen, denk ik. Nee, nee. Maar ja, zo is de wereld ook. Dat He? is waar. Nee, dat is waar. Het is ook leuk om, om uit allerlei ja, verschillende windrichtingen... Ja, het, het, het zijn gewoon twee heel verschillende werelden. Ja. He? En ik, ik, ja, ik heb al iets met science fiction... want ik geloof daar dus ook in, want oh ja. oh. Uh, misschien over honderd jaar... dan zijn we inderdaad zover als Avatar. Dat Denk we dus dat? Uh, ja, dat, dat? Ja, daar geloof ik zeker in. Krijgen we dan allemaal van die rare blauwe hoofden? Nou, nee, niet zozeer. Maar oh. ik bedoel dat je dus van de ene dimensie naar de andere dimensie oh, kan. Oh, dat bedoel je. Ja, ja. Ja? ja dat zou spannend we zijn. We staan nu hier en we zijn morgen in... Suriname of Australië of weet ik van wat. Ik weet niet precies hoe je het noemt. Ik zeg het uh, op mijn manier van... Uh, uh, ja, dan zie ik ook weer zo'n film van uh, science fiction... dat ze op zo'n plaats staan en ze worden ja. gedegrafmeerd, of, of hoe noem je dat... Nou, laten we zeggen, ze floepen zomaar ergens anders naartoe. Ja, en, nou ja. Jan, dat... als, nou, als jij nou, stel we zijn honderd jaar verder... en we, we hebben onszelf allemaal nog een leven weten te houden... dat kunnen we dan ook. En jij mag zo ergens anders naartoe. Waar, waar zou je dan nu naartoe willen? Als je over één seconde er zou zijn. Nou, ik heb mijn broer al veertig jaar niet gezien. Dan zou ik gauw naar Australië willen. Woont je broer daar? Ja. ja. En die is bijna tachtig. Nee, hij is al tachtig geweest. Ja. En die heb ik al vanaf mijn zesde jaar niet meer gezien. Weet je? Ja, nou ja, goed. De contacten zijn ook niet meer zo als dat je broer en zus bent. Nee, snap ik. Maar ik bel hem sinds, nou ja, zeg maar acht, negen jaar... omdat zijn vrouw overleden is ja. en ik ben ook weduwe. Dus we hebben iets met elkaar. En ik, ik probeer dus ook contact met hem te houden. Ik maar snap ik, ja. hij kan niet meer hier naartoe en ik... Ik vind het een grote reis om daar naartoe te gaan. Ja, yes, een enorme reis. Maar dus... dat, zou... Ja, dat ja. zou natuurlijk helemaal geweldig zijn. Dat, het, dat jullie even naar elkaar toe zouden kunnen avontagen. Ja, zo even ja. van, nou Henk, kom even een bakkie doen. <laughs> <laughs> ja. Wat zou dat het eerste zijn wat je na 40 jaar tegen je broer zou zeggen? Henk, kom even een bakkie uh, dan... doen. Ja, nou ja, we bellen elkaar regelmatig, dus dan zeg ja, ik... Ja, oké, okay, maar als je hem zou <laughs> zien, natuurlijk. Ja. ja, lieve broer, ik ben hier. <laughs> ja. Luistert u via internet nu ik, naar de radio? Nou, dat weet ik. Nee, hij heeft geen ja. computer. Okay. Zijn zoon wel, en daar heb ik ook contact mee, ja. maar hij, ja, als ik dacht, dan, ja, dat is heel moeilijk. Maar ik, ik vind het gewoon heel leuk om, om contact te hebben, en ik vind jullie heel... Fijn jullie programma. En ook over. Oh ja, ik zou nog zoveel willen vertellen over films. Maar dat duurt te Ga, lang. We een gaan een We gaan lekker naar een ander. Ja? ander. Marjan, dankjewel voor de wonderlijke ja, combinatie. Dr. Chivago en Avatar. Oké, dag. Goeienacht. Dat was Marjan. Um, wij hadden een paar minuten geleden Reni aan de lijn. Die al 62 jaar lang een hele goede herinnering heeft aan de film Lily. Die ze daarna nooit meer gezien heeft. En nou mailt opeens uh, Joël Aalburg ons. En hij schrijft... Goeienacht, zojuist hoorde ik op de radio de, de mevrouw die de film Lily zoekt. Deze heb ik hier voor haar liggen. Misschien is er een mogelijkheid om met haar via jullie in contact te komen. Nou, dat is er zeker. Renie, als je nog luistert, je kan weer naar Casaluna bellen. Uh, en dan brengen we je, als je dat wil, in contact uh, met Joel Aalburg... die de film voor jou heeft liggen, Lily. Tot zover de hele Lily-kwestie. Eline twittert, ik kijk nooit meer films. Nou, dat is een statement. Als kind wil, en toen waren het Heidi met Geiten, Peter en Lily... die de meeste indruk maakten. Ook weer Lily. Nou zeg, dat komt weer terug. Nog een mailtje. Kent u de film Underground? Schrijft Roger. Het is een soort sprookje over twee buitensporige mannen... die heel nobel tijdens de Tweede Wereldoorlog in Oost-Europa... mensen onderdak bieden in een kelder. Maar als de oorlog voorbij is, wanen zij zich held... terwijl ze niets tegen de onderduikers zeggen dat de oorlog voorbij is. Redelijk bizar. Ja, dat klinkt echt heel bizar. Maar mooie muziek. Um, we gaan naar onze laatste beller, denk ik. Mevrouw Van Balen, goeienacht. nacht Met Jo. Dag Jo. Ik uh, was nou uh, een jaar of 17. En toen ben ik met een vriend naar de bioscoop geweest. Dat was het Kennemer Theater in Beverwijk. Ja. En dat was de Milkman van Danny Kay. Oh, Danny Kay. welk jaar hebben we het dan over? Nou, dan hebben we het over 1947, 1948. Ja. En dat, dat was zo'n leuke film. En dan liep hij door muren heen. En dan zat mijn vriend, we zaten op de eerste rij op het balkon En die kon zo vreselijk lachen dat de mensen beneden in de zaal, die keken omhoog. Want hij hing half over, de, over het balkon heen van het lachen. Geweldig. En... Um... Danny Kay was toch die, die altijd zo vrolijk aan het dansen was? Ja, de, maar ja, dat, dat was een, een, een... Danny Kay, die had uh, allemaal van, van, die, van die flauwe grappen. Want, want dan <laughs> ging hij bij een huis, er was een grote muur was er. En, en dan liep hij, ja, hij liep er dwars doorheen. Als het een schaduw was. En nou, dan moest mijn vriend zo vreselijk lachen. Ja. En voor de rest, nou, ik, ik heb meer naar mijn vriend gekeken dan naar die film... Maar dat was de film van de Milkman van Danny Kay. Dat was in 1946 of 1947. zou het ook kunnen heten dat die film anders heet, maar dat hij de Milkman speelde? En dat hij, dat hij de Milkman speelde, dat kan ook, maar dat heb ik, dat heb ik alleen onthouden. Want voor... ik ben nu 83 en af ja. en toe schiet me dat te binnen. En dan denk ik, oh, had ik hem nog maar. Dat hij vreselijk kon lachen. Ja. En dan denk ik, oh. Maar ja, dat, dat heb ik dus onthouden. Ja, wat goed. Volgens mij heet de film... Uh, The Kid from Brooklyn, wordt mij ingefluisterd. Maar oh, in dat, decade, maar hij, hij, het hij was in het. ieder geval de milkman. Want dan, dan liep hij met, met, met zo'n nemetje met melk. Yeah. En dan liep hij dwars door een muur heen. En, nou, dat, dat begreep hij niet. En dan gilde hij het uit van het lachen. Want, ja, en hij had iedere keer van, van, die, van die streken... Had hij, en, en u keek dat in het Kennemer Filmtheater in Beverwijk? In Beverwijk, ja. Was dat groot of klein? Hoe of zag dat eruit? Nou, dat, dat was toen de tijd, was het dus een, een flinke bioscoop. Was het, want toen was er dus al een balkon. Want er waren twee filmtheaters. Er was de Witte Bioscoop en, de, en het Kennemer Theater. Wat leuk. En, um, en jullie gilden het uit. Nou ja, ik, ik, ik keek maar naar hem, want hij... hij de, en de tranen liepen over zijn wangen heen van het lachen... want iedere keer had Danny Kay van, van die, van die ja. stomme, flauwe dingen. Ja. Dus, ja, nou, dat, was, dat was een geweldig komiek, hè, Danny Kay? Dat, dat was een, toen de tijd was een, een komiek. Maar ja, dan moet je moet horen, toen had je praktisch geen centen vlak na de oorlog. Dus ja. En ja, het pas verkeering. want een, uh, dan zei hij van, nou, dan was ze zondag s'avonds was ze dansen. Dan zei hij, nou, ga maar vast heen. Dan zei ik, ja, dag, nou, je betaalt maar. Want dan moest ik zelf mijn intree betalen. Nou, zo weinig wat is dat, geld nou, wat is in... dat nou voor verkering? Ja, hey, ja, dat... Is het aangebleven met de verkering? Ja, ik ben uh, 37 jaar met die, met die man getrouwd geweest. Kijk. Dus uh, dat is hij, schep... is nu, ja. hij is nu alweer 26 jaar dood. Dus... ja. Maar het, de, het, het samen naar Danny Kay gaan als begin van jullie liefde... Dat, dat ga je niet snel vergeten. Dat vergeet ik nooit. Nee, wat leuk zeg. Dat was mijn verhaaltje. Wat een leuk verhaal, joh. Ja. Daar, ja gaan, de... daar, je was een, daar gaan wij, daar gaan wij uh, vrolijk van afscheid van je nemen... met deze ik... als laatste beller. Geweldig. Ik... Bedankt tot zover. En het is een, een grandioos programma wat jullie bieden. Dank je wel. Jij ook bedankt voor je grandioze bijdrage. Oké. Okay. Dankjewel, joh. nacht. Dat uh, was Danny Kay die de Milkman speelde in The Kid from Brooklyn uit 1946. We hebben een uh, wonderlijke lijst aan mooie films binnengekregen. Uh, voor de mensen die daar nog geïnteresseerd in zijn. Reni belde net terug en die gaat uh, Lily van Joel krijgen. Dus we hebben iedereen weer met elkaar in contact gebracht. Nou, we hebben ook nog wat zendingswerk uh, gedaan hier. Um, eens even kijken. Dit was een. Uh, Twee uur lang film bij Casa Luna. En we hebben een, uh, een, een, mooie, een mooie rij uh, films achter de rug. Om ze eens even allemaal op te noemen. Ze geloofde mij van André Hazes. E.T. in Parijs. Lily, die werd genoemd. Apocalypse Now. Um, American History X. De obscure Franse film. Orlong de La Rivière de Van Gogh. Pulp Fiction begonnen we mee. Wat hebben we nog meer? Nee, dat was het wel zo'n beetje. In ieder geval een. Um, een wonderlijk en bijzonder rijtje. Underground. Zie ik hier nog staan. En we eindigden met Danny Kay. Um, en dan gaan we ook hier langzaam de luiken sluiten van Casaluna. Morgen ontvangt Gillian Plag. Jack Keizer. En ze gaan het hebben over. Uh, slachtoffers van gewelddelicten. Want de gast van morgen, Jack Keizer, zet zich in voor deze slachtoffers. Dat morgen. Um, hier op Radio 1 gaat de. EO het stokje overnemen met het programma Dit is de Nacht... gepresenteerd door Renze Klamer, die net is binnenkomen stormen. Ik wens u nog een hele goede nacht. Als u blijft luisteren, veel plezier. En eh, als u eh, de ogen gaat sluiten, wens ik u een goede nachtrust toe. Morgen is Casaluna er weer. Dag.